Uur Boekraat met het NOS Journaal. Fabio Jacobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste kans op een rit gegrepen. De Nederlander was na een etappe van ruim 200 kilometer de snelste in de massasprint in het Deense Nibor. De Belg wout van Aert werd tweede en neemt de gele trui over van landgenoot Yves Lampaard. Niet topfavoriet Max Verstappen, maar Ferrari-coureur Carlos Sainz start morgen van de eerste plek bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen was lang het snelst in de kwalificatie op het circuit van Silverstone, maar werd in de laatste rondes van de derde sessie verrast door een razendsnelle Sainz. Die reed zijn eerste pole position ooit. Verstappen werd tweede. In Amsterdam zijn honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Ze willen dat in Nederland abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Ze vinden abortus een recht en geen misdaad die alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Duitsland vreest dat Rusland de gaskraan verder of zelfs volledig dicht draait. Dat zegt topman Klaus Müller van de Duitse energietoezichthouder. De Russen hebben de gastoevoer richting Rusland de laatste weken al fors teruggebracht. De energietoezichthouder zegt dat huishoudens en bedrijven moeten kijken naar gasbesparing. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan cv-ketels. Bij tekorten krijgen zorginstellingen en huishoudens voorrang boven de industrie bij gasleveringen. Pro-Russische milities zeggen dat de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk volledig is omsingeld. Een woordvoerder van de groepering zegt dat tegen het Russische staatspersbureau TASS. De claim is niet onafhankelijk geverifieerd. Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Luhansk die nog in handen is van Oekraïne. De afgelopen weken is de stad voortdurend bestookt door het Russische leger. En de autoriteiten riepen inwoners deze week al op om zo snel mogelijk weg te gaan.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. ZFM Zandvoort 106.9. Liefje, ik ben zo'n laf, terwijl je zo draaiend voor me staat Ik wil dat jij je ogen sluit en geniet van vreugde en muziek Ik wil met jou dat heel snel weer, heel snel weer Want je bent mijn baby, baby, baby, lekker ding. Baby, baby, baby, lekker ding. Gemist nu, baby jij ja, bent alleen van mij Alleen van mij Ik heb een liefde, ja bij jou zie ik het zitten Je kijkt me aan, ik ben bevangen door de hitte Gewoon het mooie waar te zijn Voor nu en altijd, ben jij van mij Ik wil je als geel. ik laat je nooit alleen baby. Kom in de tweede uur van Entertainer You. Je hoorde hiervoor Jeffrey uh, Hayes en had het over lekker dingen. Dit was uh, Katarina Hulters en laat me. CFM Zandvoort 106.9. Dit is een verzoekje, afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. en uh, Zij wilde een plaatje horen voor iedereen die zat te luisteren. Nou, hier is die Henk Bernhard, soms is het moeilijk. Ik heb gevoeld hoe het is om alles te verliezen Dat je alles hebt verloren wat je hebt De stilte om je heen, verloren en alleen Het leven waar toch niemand voor zou kiezen Zo vaak gedacht aan het hoe het zo ver is gekomen het leven voor mij eigenlijk nog wel zie. Een koude stille nacht, ik loop over de gracht En in gedachten had ik afscheid al genomen Maar die tijd heb ik nu achter mij gelaten Want door jou is mij het mooiste overkomen Ik heb al die tijd nu in dat geluk en liefde altijd samenkomen Soms is het moeilijk die momenten dat ik eenzaam en alleen ben voor de spiegel staan me zelfs niet eens herken en we bedenken wat de toekomst nog zal bieden Soms is het moeilijk En bedenk ik dat ik bijna had verloren Maar ik voel me niet alsof ik ben erboren Want door jou heb ik het geluk weer te gevonden Op het moment dat ik het echt niet meer zag zitten een stem in mijn zondere gedachten Een engel in de nacht verscheen daar op de gracht En vertelde dat er iemand op me wachtte Maar die tijd heb ik nu achter mij gelaten Want door jou!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 Denk ik dat ik bijna had verloren Maar ik voel me niet alsof ik ben er worden. Want door jou heb ik het geluk weer teruggevonden Want door jou heb ik geluk weer teruggevonden Aangevraagd door Miranda uit Rotterdam Soms is het moeilijk Henk Bernhard hier bij CFM Entertainer for You Op de... Uh... Ja, op die uh, 106.9 natuurlijk. Hé, hey, um, ik heb nog een verzoekje. en Dat is van Willem Haanem En die vraagt er eentje aan. En uh, jij wilde een beetje een feestelijk verplaat horen. Nou, ik heb uh, Rutger Barneveld uh, uh, hebben genomen. En uh, ja, ik zie de liefde. Mijn hart aan jou verloren Daaraan dat mooie Griekse straat Je zei niet zoveel, slechts een paar woorden Ik was verkocht en pakte toen je hand Ik zie nog steeds die kleine haven De mooie witte muren van de straat Ik zie de heimwee in jouw ogen en de boezoekjes die klinken door de nacht. Ik zie de liefde in jouw mooie blauwe ogen. Ik voel de hartstocht als je even naar me kijkt. Nog nooit heb ik mijn hart zo snel verloren. Nee, nog nooit voelde ik me ook zo rij. We drinken nu zo uit een glas, dit is amor. Muziek speelt in de verte, zacht ons lief Opslag verliefd, zoals nog nooit tevoren Ik weet ook niet waaraan ik dit zal hebben verdien Oog oh, en verlangen, kijk jij me in mijn ogen Alleen de sterren en de maan, die keken mee Die eerste kus... Ik kon het niet geloven In mijn dromen neem ik die voor altijd mee Ik zie de liefde in jouw mooie blauwe ogen Ik voel de hart van als je even naar me kijkt Nog nooit heb ik mijn hart zo snel verloren Kijk, nog nooit heb ik mijn hart zo snel verloren. Nee, nog nooit voelde ik me ooz zo rij. We drinken voel zo uit geen glas. Dit is aan mooi. Gitaar, muziek speelt in de verte, zacht ons niet. Opslag bel zo was nog nooit te worden. Ik weet ook niet waaraan ik niet zo echt verlief. Ik weet ook niet waaraan ik dit zal hebben U luistert naar Entertainment for You. Zo, dat was hij dan. Ik zie de liefde. Rutge. Rutge Barneveld. Deze is uh, voor Jeroen. Jeroen, die vroeg hem aan. Toch en voor iedereen die, die zit te luisteren. Jeroen, ook fijn dat je luistert en leuk. Jereen, en uh, hier is hij dan. Yves binnenste. En uh, ja, hoe, hoe kan het? Even eer Want opeens kwam zij steeds iets dichter bij me staan Ik zag toch iemand als jij Het overkomt me nooit, dat ik niet weet Wat ik zeggen moet, hoe kan het ...plaatst Yves Berense. Ja, hoe kan het? Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet... ...is dat we iemand aan de Meer telefoon misie. hebben. Meer variatie met Entertainment for You. En zo is het maar net, Mirjam. Ja. ja, toch? Goeie, <laughs> Goeie ja, avond. Meneer, zo is het net, inderdaad. Ja, Goeie dubbel avond. solo. Ja, nu even enkel. <laughs> ja, nu even enkel, inderdaad. En uh, dat allemaal met uh, ja, ons eigen lied... Ja. ja, klopt. Hoe is dat zo uh, ontstaan eigenlijk? Want uh, ja, ons eigen lied. Uh, de rest was toch ook voor jullie, of niet? Ja, ja. ja kijk, uh, het kind moet een naam hebben. En, ja, ja. Uh, nou, dit, dit nummer is geschreven door Martin Sterken En uh, de officiële titel, nou joh, we geloven dat ik die niet eens meer weet. Het was iets met liedje. Ja. En ja, die vonden Willem en ik allebei niet zo uh, mooi. ...en dan ga je toch een beetje plakken en knippen... ...en uh, uiteindelijk kwamen we met z'n uit uh, op ons eigen lied. Ja, dus, dus eigenlijk een beetje, knippen, en, ja, een beetje knippen, plakken... En, uh, ja, ...en dan wordt het inderdaad een, een beetje eigen. Ja. Dus, dus vandaar de titel. Vandaar de titel. Ja. Hé, hey, en... Um, ...ja, allereerst hoe, hoe gaat het met jullie eigenlijk uh, zo... Uh, uh, ...ja, met, uh, met de optredens in het land... Ja, dat begint eh, ja gelukkig, gelukkig mag er weer wat. En laten we het niet te hard zeggen jongens, want ja. hè, je ja. weet het niet, je weet het niet. Nee, er wordt ja. alweer geroepen, hè. Dus. Ja, precies. En uh, laten we hopen dat het dan al uh, ja, né, toch weer een beetje afzwakt. En uh, ja. dat we er dan. Ja. ja, je kunt er lang of kort over praten, maar uh, we moeten hoog <lacht> we blijven houden, denk ik dan. Maar. Ja, zo is het. Hoofd doet leven, ja. hè? Ja, zeker, zeker. Nee, ja, de optredens, uh, ja, dat, dat loopt lekker buiten mijn, uh, mijn werk om. Want ja. uh, ik, heb, ik heb vandaag ook weer uh, lekker gewerkt, dus ik zit moe en zeer zeker voldaan op de bank. Ja. Nu lekker met, uh, met jou te kletsen. Ja, heerlijk. Uh, nee, nee, even, ik even wat anders. Dat we weer een beetje, uh, <laughs> ja, zeker even wat anders. Ik ben blij dat het optreden weer lekker, lekker loopt. En uh, voor elk artiest, laten ja, we eerlijk wezen. Voor elk, uh, uh, muzikant voor elk artiest, voor elk geluidsbedrijf, en het is allemaal weer ja. Ja, een beetje ja, het, terug bij het oude. Ja, want het, het, ja, er zijn zo'n hoop mensen eigenlijk uh, uh, mee, mee gemoeid, ja. uh, als, je, als je gaat bekijken, het artiestenleven... Uh, hoeveel mensen eigenlijk daar achter de schermen daad. Eigenlijk houdt iemand daar niet geen rekening mee. Nee, daarom noem ik ze even. Ja, ja nee, maar het, het, nee, maar het is echt zo. Ik bedoel, mensen hebben er eigenlijk geen benul van. Ja, ze denken, ja, hè, een leuk liedje of, weet je. Maar achter dat liedje, daar zit heel veel werk eigenlijk. Ja, ja, er ja. zit voordat het liedje er is. Voordat hè, het, het is überhaupt op de, op de radio. De, strijder, de muzikanten, de... Ja. ja. En dan is het liedje er, ja, wij natuurlijk. Als artiest zijnde, dan komen de, de pluggers en tijdens de optredens, daar ja. heb je ook de geluidsmensen, de lichttechnicus want alles moet dan wel weer helemaal kloppen ja. en ja er, er gaat inderdaad heel veel mee gemoeid, ja, ja en, hier en, hebben jullie, we dan, en euh... jullie natuurlijk, hè, de mensen van de radio ja, ja, die, ja, wij hebben er ook mee te maken hè. Ja. ja ik, ik moet uiteindelijk hier uh, al de knoppen bedienen en uh, ja, de, de mensen van de technische dienst die hierachter staan en, uh, ja, zo gaat het zo gaat zo maar door hè ja, zo hebben we elkaar allemaal nodig. Ja. Hey, maar, Er um, Staan er nog uh, leuke optredens uh, binnenkort? Uh, ja, we hebben nu aankomende woensdag. een, een heel, nou ja, best wel een hele grote happening. Ja. Bij een, een, een grote instelling in. Uh, in Angen. En okay. uh, dat, dat is open. Er komen ook allemaal food trucks. Een heel groot parkfeest. En uh, daar zijn wij. Uh, de afsluiter, wij worden daar de, de, de knaller van de okay. dag genoemd. Dus Leuk. dat vond ik, wel, vond ik wel echt tof. Ja. En ja, uit mijn hoofd, er komen er een heleboel aan, maar uit mijn hoofd moet je me daar dan nog niet vragen. Maar ik focus me nu op zondag, dus, of op woensdag. Dat, uh, dat is eigenlijk de eerste. Ja, staat het ergens beschreven op mijn site, of... Uh, ik heb geen idee of die bij ons op de website staat, want dat houdt mijn man bij en die is niet thuis. Oké. Okay. <lacht> nee, die, die is weer onderweg. Ja, nee, maar dat is bij, uh, bij Regina Basis in, uh, in Arnhem. En uh, ja, wij hopen op gunstig weer. Waar het echt heet hoeft het niet te zijn. Ja. Als het maar droog is, een klein beetje zo'n zo 22, 23 graden. Dan... Maar William, staat dat er niet uh, uh, op Facebook toevallig? Uh, ja, want er komen nog meer collega's. Ook de collega's die uh, bij uh, Double Solo de cd-presentatie waren. Die, die komen ook, want die zijn ook uh, gevraagd. Dus uh, okay. er zal ongetwijfeld van alles van op Facebook en overal op komen te staan. Oké. Okay. Hé, hey, en uh, zijn jullie al uh, stiekem met een uh, ander lied bezig? Ja, zeker. En... Zeker. Wij, wij houden van vooruitdenken en... Ja. Uh, ja, in principe zijn we al bezig met uh, de volgende, maar ook weer die daarna. Ja. En uh, ja, zo blijven, wij, uh, zo blijven wij zeker bezig. Ja, maar, uh, gaan jullie nog iets... Uh, iets uh, uh, een, een leuke ballet maken, zeg maar, samen? Ja, er zit van alles in het vat. <laughs> <laughs> en ja, ik, ik kan, ik ga, we hebben heel veel ideeën en uh, ja... Laat je verrassen. En nou, dit, jaar, dit jaar gaat er zeker nog wat moois gebeuren. Maar laten we sowieso op volgend jaar al focussen. Ja. Want uh, Willem en ik hebben hele grote ideeën. Dus uh, ja, gewoon, gewoon eens een keer lekker iets doen wat een ander niet doet. Ja, weet het, dan moet je in blijven geloven. Want dan komen eens uit, hè? Ja, zeker, zeker. Dat moet je ook doen, hè? Je moet lekker, lekker ook doen wat je graag zelf wilt, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja. Ik, ik zeg altijd... Uh, he, he, he, je moet je droom achterna jagen, toch? Ja, precies. En dat doen we ook. We blijven staan hier stil. We blijven lekker doorhobbelen. Zo is het. Hé, hey, hey, ik zou zeggen... ...kondig hem lekker aan. Doe Willem de Groeten. Dat ga ik zeker doen. En uh, ja, uh, hopelijk zie ik jullie nog eens een keertje terug hier in de studio. Ja, nou, wellicht bij een volgende. Dan komen we weer eens lekker, uh, lekker die kant op. Is goed. Hey, ja. is goed, Dan Zou je zeggen... Ja, eh, ...kondig hem lekker aan. We gaan onderaan. Ja, ja, dankjewel voor je tijd en je aandacht. Ja, graag We gedaan. Een gesprek. Het gesprek is altijd uh, voor ons heel waardevol. Hè? Ja. En uh, nou, luisteraars, dit is onze nieuwe single, ons eigen lied. Ik zou zeggen: dankjewel. Dankjewel, jij ook, bedankt. En uh, heel avond. goed weekend. Jo, dankjewel, Hetzelfde. Uh. Oké, okay, dankjewel, toe. Doei, doei. Doei, We zitten samen in de auto De radio staat altijd daar Want hoe lang de reis mag duren Zal met muziek wat beter gaan Zo is de reis ook van het leven Vaak vrolijk, maar soms ook niet. Maar hoe je het went keert We hebben wel veel Muziek geeft ons een goed humor dit is een lied over het leven Dit is een lied speciaal voor jou Zolang de sterren aan de hemel staan Zal de muziek voor ons blijven bestaan Dit is een liedje over tranen Die is ontwaard diep in je hart We hebben elk ons al wist jij dat nog niet De liefde voor muziek doet leven Want zeg nou maar zelf, het is best zwaar Om iedere dag alles te geven En van het nieuws word je soms naar Wat ik ook doe, dat doe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 Kom ik hier graag nog niet la la la, la, la, la, la. Zo, dat waren ze dan, de nieuwe van Dubbel Solo en uh, ja, ons eigen lied. Hé, hey, uh, we gaan nog een uh, verzoekje doen, ja, en uh, tenminste uh, niet nu, natuurlijk het laatste. Nee, er komen nog meer verzoekjes, maar uh, dit verzoekje is uh, ja, afkomstig van Maarten en die wilde graag... Uh, <coughs> Fleming <or> hoorden. <coughs> met Amsterdam. Nou, hier is hij dan. Entertainment for you. In het <coughs> hoofd, ja, ja, maar ten, in het hart. me mee naar de naar de overkant. naam is van jou. Ik zie je zitten, trein van half negen. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Whoa, oh, oh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 te begrijpen ik loop langs en zeg sorry pik het spijt je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in kom maar met mij mee ik maak je blij babe hij is maar doorsnee en daar ben je klaar mee wit of een roze even nemen een of de. ik ga jou vertellen dat het anders kan Ga met me mee naar just we boeken de suite aan de overkant gonna sweep down the overcome but well, now Aanvragen? Ga naar ZFMartisten.nl Me bang, dat ik naar jou verlang. Ik had gevraagd, had gevraagd om weg te gaan, maar het blijft. Blijf, kan dat niet aan? Ik ben van jou, jou nog niet bevrijd, ook niet naar zo'n tijd. Dan en dat aangebrachte Maarten en dit was Stefan Mondial en al mijn dromen. En we gaan naar Antonio en hij hebben het over boem Blijf er lekker bij je. Tot de 7 uur ben ik bij u. Ik zou zeggen goedenavond en als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen, en, uh, dat je nou lekker onderuit gezakt zit en naar de radio te luisteren. Of via de televisie kan ook of via de app. Zetwmartiesten.nl Voor een zoekplaatje. Kan nog! Voel het me dat gaat door je lichaam Deze nacht die zal tot morgen gaan duren Maar te gek al duurt het uren en uren Schud met je billen Voel het passie door je aderen trillen Klaam mijn handen door je haren heen glijden Luister laat ik deze dans ons verleiden Door jou ga ik leven Mijn hart wil ik geven Wie wist van ons beiden Wil deze nacht bij je blijven dat je nooit hebt gekregen, dat de zon is al schijnen, is de nacht van ons bij. De nacht voor ons aan, we zoelen avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je willen, gooi je haal los, laat mijn handen je tillen. Hou vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is zo slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie wist van ons beiden, ik wil deze nacht bij je blijven? Aan jou zal ik geven. Wat je nooit hebt gekregen, tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven, dit is van ons beiden, wil deze nacht bij het blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen, tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. La boomba boomba, Antonio Holskin en hier bij CFM. Boem, boem. boom En jou hoor, volgende week is die Hero Arno Kolenbrander en. Uh, dit nummer met Def, uh, Def Rhymes. En uh, we hebben het over lekker ding. Of hun hebben het over Cole, lekker ding. Kolenbrander. Lekker ding ding ding, lekker ding ding ding. Heidi heidi ho. Lekker ding ding ding, lekker ding ding ding. Heidi heidi ho. Lekker ding ding ding, lekker ding ding ding Heidi ho oh. Lekker ding ding. Lekker ding, ding, lekker ding ding ding Heidi Heidi ho oh. Hey lady, ik krijg het warm als ik jou zie Toen ik jou zag, staan, werd ik crazy Ik was totaal van de kaart Schatje je weet toch Jij gaat vannacht met me mee toch We delen het bed met z'n twee toch Jij bent zo'n lekker ding Lekker ding ding Het wordt steeds gekker en gekker. Ik heb vaker gezegd, je bent lekker. Ik krijg jou niet uit mijn kop. Schatje, je weet toch? Jij gaat van macht met me mee, toch? We delen het bed met z'n twee, toch? Jij bent zo lekker equity. Jeff lekker ding. Volgende week dus hier in de studio aanwezig. En ja, ik zou zeggen, blijf erbij. En ja, ook volgende week weer lekker afstemmen. En ja, we gaan nog een verzoekje doen. En die wordt aangevraagd. En dan ben ik even de naam kwijt. Nou, ga ik zo opzoeken. In ieder geval, ja, helemaal van de Lijsbergans. vrolijk Pasen! Oh nee. nooit echt serieus Voor een avond een meid Er was vol op keus Daar had ik dus echt geen moeite mee Maar toen ik jou ontmoette Weet niet wat je deed Aantrekkelijk en sterk Als een magneet Met jou wou ik onmiddellijk in zee Sinds die ene dag ben ik gelukkig Nooit wil ik je kwijt Blijf je hier bij mij En voor altijd Jij bent het helemaal Alles aan jou dat is speciaal Zegt mij genoeg, je antwoordt me al voordat ik iets vroeg. Je vult me aan, je maakt me zo compleet. Jij geeft me leven richting, bent mijn kompas. We proosten op de liefde, heffen het glas, dat ik alles om ons heen zou, maar vergeet. Ja, ik ben verslaafd, ik kan niet zonder jouw aanwezigheid. Blijf je hier bij mij, en voor altijd. Jij bent het helemaal, alles aan jou, dat is speciaal. Ik kan. Trek me naar je toe Je laat me draaien En hoe? Jij bent het helemaal Alles aan jou dat is speciaal Beweegd, het klopt allemaal. Je trekt me naar je toe. Je laat me draaien. En hoe? ZFM Zandvoort 106.9 Ja, Lijsbrans helemaal. En uh, ja, die was aangevraagd door Albert... Dit is Koos Horvitz en ik zal je nooit vergeten. Lekker gauw houden hier bij CFM entertainers for You. Ik loop door de grijze straten. Het licht brandt in ieder huis. Ik voel me alleen en verlaten. Voor mijn is er geen thuis. Ik hield zo van jou al die jaren. Maar opeens was het voorbij, en iedere nacht zie ik weer hoe je lacht naar mij. Ik zal je nooit vergeten, je blijft voor mij de ene. Je blijft voor mij degene, waar ik nog steeds van hou. Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij degene De vrouw waar ik van hou Ik kan s'avonds niet alleen thuis zijn De muren komen dan op me aan Dus ik voor mezelf in de hoop dat het helpt Ik voel me laat Het waren gelukkige jaren maar opeens is het voorbij, en iedere nacht zie ik weer hoe je lacht aan mij. Ik zal je nooit vergeten, je blijft voor mij die ene. Je blijft voor mij diegene waar ik nog steeds van haal, Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene, je blijft voor mij degene, de vrouw waar ik van hou. Ik zal je nooit vergeten, je blijft voor mij die ene, je blijft voor mij degene, waar ik nog steeds van hou. Eh, lekker hoor. Ja, zo'n lekkere gauw houden van Koos uh, Hobbits. Hé, hey, ja, ik zou je nooit vergeten. Hé, hey, um. Ja. Uit de entertainment for you, Dutch Top 5. Ja, en dat is Jannes. de nummer 2 van uh, ja, de Entertainment for you, Dutch Top 5. Hou de hele nacht voor me vrij. Van veel dingen spijt Nou één ding is zeker Ik moet dit aan je kwijt oh, oh, oh, oh Je raakt me veel meer Dan je deed Dus kijk in mijn ogen En zeg wat je ziet Al weet ik het antwoord Misschien of wel niet Ik zeg het jou nu zelf wel Als jij straks Met een lach Had jij dit misschien niet Zo van me verwacht Same is for you, Dutch Top 5. Zo, dat was hier dan de jongens en hou van mij de hele avond uh, vrij. Hey, ehm... Um, hey ja, hey, hey ho. Uh, little Richard, yeah. ja, ja man. Ja man, ja man. Goeie, Richard, ja man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Y te estabas preparando Porque yo estaría allí Je doet je best Zal ik vanavond naar je kijken Zal ik eindelijk bezwijken Of zal ik het nog steeds niet kunnen zien Tú y yo Nos estamos acercando Nos olvidamos de el tempo y de... Blik, ben ik helemaal verleid Nu gaat de hele avond door. Una pregunta por favor. Dime si quieres mi amor. Tenemos tiempo esta noche para door. Geef me je hand, kom dichterbij. Dans je de doe, maar nog met mij. weer verdwenen, leek alsof je het niet kon schelen, dat ik wist waar je nu dan was. Todo voor ti, no miro a los demás, de que hablen de nosotros, dime cuando estás feliz. Jij en ik, komen langzaam dichterbij. Je wilt me, amor Towers, uh, het, ja, het laatste van mij, plaatje dus neem er een van mij. want uh, we gaan uh, ja, we stormen af op, uh, op 7 uur en uh, nog een stukje van uh, graadame ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, ja graag tot volgende week hopelijk de volgende week uh, Arno de Def Rimes hier in de studio dus ik zou zeggen tot dan, goed weekend